Shalom. Vanmorgen wilde ik met u een uh, nabetrachting houden. Wel eens van gehoord? Een nabetrachting, wat is dat Anke? Ja, nou, vroeger had je, en ik denk tegenwoordig nog wel, in reformatorische gemeenten een nabetrachting op het uh, avondmaal. In een ochtenddienst werd er dan avondmaal gevierd en in de avonddienst... Een nabetrachting, een soort evaluatie van wat avondmaal eigenlijk aan betekenis heeft. Vanmorgen wil ik een nabetrachting, een soort evaluatie houden op Shavuot. En wel om deze reden, ik heb met u vanaf ongeveer vorig jaar augustus stilgestaan bij um, wat de Bijbel zegt, het dienaar zijn van God... En we hebben ontdekt dat dat in het Oude Testament en met name in Jesaja de evet Yahweh genoemd wordt. En het heeft mij in hoge mate verbaasd dat bij Shavuot, het Pinksterfeest, hetzelfde terugkomt. De vorige keer dat ik hier was, was met Pesach. En met Pesach hebben we... Ook een soort nabetrachting gehouden. Een evaluatie van wat de schriftgegevens zijn in het Oude Testament. En wat eigenlijk dan bij verrassing het Nieuwe Testament ontzegt. Zo hebben we bijvoorbeeld gezien dat... de grote persoon die de regie in handen had bij Pesach... een onnoemelijke haast had. Een haast zodat eigenlijk de profetie in vervulling ging... ...dat Yeshua echt het Pesachlam was... ...en we zagen dat het koninkrijk van de duisternis... ...helemaal geen haast had. De schriftgeleerden zeiden... ...we willen hem wel doden... ...maar niet op het Pesach... ...want anders komt er balagan... ...dan komt er rotzooi van... ...dan komt er opstand. Uiteindelijk doen ze het wel... En we zagen dat eigenlijk de regie daarachter God is, die precies de, time, de timer is van het geheel. En wat ik u nou in mee wil nemen is, wat voor een timing er eigenlijk is, en in wat voor verhouding dat staat tot het evid bij zijn, wat voor een timing er is bij het feest van Shavuot, is verbazingwekkend. Ik neem u mee naar Handelingen, in de eerste plaats Handelingen 2. Handelingen 2, vers 18 zegt, ja, over al mijn dienaren, hoor je het, dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. Maar het heeft een voorspel. Ik neem u mee naar Handeling 1. Handeling 1, vers 15. In die dagen stond Peter eens op, te midden van de leerlingen. Er was een groep van ongeveer 120 mensen bijeen. En hij zei, broeders en zusters, het schriftwoord waarin de Heilige Geest bij monden van David heeft gesproken over Judas, de gids van hen die Yeshua gevangen hebben genomen... moest in vervulling gaan. Judas was één van ons... en had deel aan onze dienende taak. Let u op. De dienende taak. In het Griek staat daar diakonia. Van de beloning voor zijn schandaard... kocht hij een stuk grond... maar bij een val... werd zijn buik opengereten... zodat zijn ingewanden naar buiten kwamen. En alle inwoners van Jeruzalem... ...hebben van deze gebeurtenis gehoord... ...en daarom noemen ze dat stuk grond in hun eigen taal... ...akeldama... ...wat bloedgrond betekent. In het boek van de Psalmen staat namelijk geschreven... ...laat zijn woonplaats een woestenij worden... ...laat niemand daar meer verblijven... ...en ook... ...let goed op... ...laat een ander zijn taak... ...we hadden net over een dienende taak... ...laat een ander zijn taak overnemen. Daarom moet een van de mannen die steeds bij ons waren... ...toen de Heer Jezus, Yeshua, onder ons verkeerde... ...vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen... ...samen met ons getuigen van zijn opstanding. Met andere woorden, die dienende taak is het verkondigen van de opstanding van Yeshua. En wat gaan we nou straks zien in handelingen 2? Waar gaat het over in handelingen 2? Iedereen denkt net alsof het daar gaat over de uitstorting van de heilige geest. En niks is minder waar. Maar als je in die tijd al een Jeruzalem post had gehad en die had verslag gelegd van wat er in handelingen 2 op dat moment gebeurde, dan had de Jeruzalem Post niet gezegd, jongens, de heilige geest is uitgestort. Nee, de Jeruzalem Post had gezegd wat daar gezegd was. En als je nou eens handelingen 2 het zoor leest, dan is de toespraak van Petrus bijna alleen maar opstanding Ziet u dat wat in handelingen 2 gebeurt, dat heeft een voorspel in handelingen 1. En die visie, die heeft Petrus al, voordat Shavuot gaat plaatsvinden. Vind ik wel mee heel verbazingwekkend, maar er komt straks nog meer. Ik lees u door, handeling 1, dan vanaf vers 19, ze stelden twee kandidaten voor... Jozef Barsebas, die de naam Justus had, en Matthias. Daarna baden ze als volgt, u heer, doorgrond ieders gedachten, wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt, om als apostel zijn dienende taak, hoor je het weer, die dienende taak, te verrichten en de plaats in te nemen van Judas, die zijn ondergang tegemoet is gegaan. We hebben met Pesach en de tijd tussen Pesach en Charlot een hele tijd gehad van de omertelling. Hebben jullie ook zoveel geteld? Wees eens eerlijk. Even een klein examenje. Wanneer is Omer één? Ja. Maar hebben jullie het idee... dat er nou zo hier in het Nieuwe Testament zoveel geteld wordt? Eigenlijk lijkt het wel alsof iedereen in slaap gevallen is. Je moet eens kijken naar handelingen. Eén, waar... Eigenlijk de meeste van uitgaan dat dat door Lucas beschreven is. En Lucas die heeft de naam dat hij zo ontzettend precies is. Ik lees u voor in handelingen 1. In mijn eerste boek Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Yeshua beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen die hij door de heilige geest had uitgekozen had gezegd wat hun opdracht was. Die Lucas die heeft dat allemaal heel precies gedaan. Maar als u eens kijkt hoe hij de tijd tussen de opstanding en hemelvaart beschrijft. Dan denk je eigenlijk wel even anders. Ik ga dus even met mij mee terug naar Lucas 24. Lucas 24 beschrijft ontzettend mooi de opstanding en de ontmoeting van Yeshua met de Emmaüs-gangers. Maar als je dan kijkt hoe de aanloop is naar Shavuot, dan lijkt het net alsof dat allemaal op één dag plaatsvindt. Lees maar eens mee. Hij is dus heerlijk in gesprek met hun. Die Emmausgangers zijn heel bedroefd eigenlijk. Ze weten nog niet dat hij is opgestaan... En Yeshua vraagt dan aan hun, waarom ben je dan zo bedroefd? En ze zeggen dan, ja heb je dat dan niet gehoord? Ben je hier een vreemdeling soms? Heb je dan niet gehoord dat hij is gestorven? En ze vertellen hun hele verhaal. En uiteindelijk, uiteindelijk zien ze dan in één keer dat hij het is. Dat Yeshua het is. Hij eet dan nog een stuk vis met ze. Om echt te laten zien dat hij mens is. En eigenlijk, in de loop van dat verhaal, lees je maar met me mee vanaf vers 50, dus het is nog één, steeds één verhaal. Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. daar hief hij de handen op en zegende hen, terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Je zou hier bijna denken, omer 1 is ook nog hemelswaardig. omer 1 is omer 40. We gaan even terug naar Matthäus, Over het algemeen is Matthäus ook nogal aardig precies. Matthäus 28, de laatste pericoop, die zegt, de elf leerlingen, dat is dus vanaf het 16e vers, de elf leerlingen gingen naar Galilea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 En houd dit voor ogen, ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Nog steeds geen exacte omertelling. Het lijkt wel alsof de discipelen, of die helemaal niet in de gaten heeft, dat Yeshua degene is, die de profeten voorzegd is. Zelfs op omer 40 nog niet eens. We gaan nu even terug naar handelingen 1, want daar wordt wel iets meer verteld van die omer 40. En kun je ook zien van hoe de discipelen eigenlijk daartegen aankijken. Handelingen 1, het vanaf het... Nou laten we nemen vanaf, zijn, eh, vanaf het derde vers. Na zijn lijden en dood heeft hij herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende veertig dagen... Hé, hey, dat is een telling. Gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen... en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op... Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap voor Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft gesteld... ...over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea, Samaria en tot aan de uiteinden van de aarde. Zie je dat op deze dag de discipelen nog hartstikke blind zijn voor wie Yeshua eigenlijk is... Helemaal geen omer, helemaal niet bedenken op basis van wat Yeshua zelf altijd tegen hen heeft verteld met Pesachal, lang daarvoor al, ik ben gekomen om te lijden en te sterven en na drie dagen sta ik op. Op zijn minst zou je toch een keer verwachten dat het kwartje valt. Op zijn minst zou je toch een keer verwachten dat er een vergelijking komt met wat er in Leviticus 23 beschreven staat. Ze geloofden zeker niet in de opstanding. Nou, dat is niet helemaal waar. Fariseeën geloofden wel in de opstanding. zeer niet. Dat is nog het grappige van het hele omergebeuren. De fariseeën, die tellen heel anders... Daar komen we straks nog wel even op. En de Sadduzeeën die geloven niet in de opstanding. Maar de discipelen geloofden we en waarachtig in de opstanding. Absoluut. Absoluut. Satan's ogen waren ook helemaal dicht. Als Satan ooit had geweten... dat door het bloed en het offer van Yeshua... de voor ons redding was... Dan had hij dat met alle macht tegengehouden. Ja. Maar laten we eens gaan naar de grote basis van Omer 1, 40 en 50. Nog één keer lezen, Leviticus 23. We lezen vanaf het 15e vers. Vanaf die dag na de Shabbat, dat hebben jullie net eens goed gezegd. Omertelling 1. Vanaf de dag dat de schoof omhoog gegeven is, en dat is de gerste schoof, moeten jullie zeven volle weken, moeten zeven volle weken worden afgeteld. Tot de dag na de zevende Shabbat. Vijftig dagen moeten jullie aftellen. En dan moeten jullie de Heer een graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarweoogst. Jullie moeten dan uit je woonplaats brood meenemen om het voor de Heer omhoog te heffen. Let goed op dan, want dat is het verschil met de eerste omer. Dan heb je maar één gerstenschoof. Nou komt het resultaat van de vijftigste omer, twee broden. Twee broden. En wat ik u hier nog even mee wil nemen is naar die eerste omerdag. Ik lees u voor vanaf het uh, vijfde Vers. Op de veertiende dag van de eerste maand wordt ter ere van de Heer het Pesachoffer bereid in de avondschemer. En op de vijftiende dag van die maand begint ter ere van de Heer het feest van de ongedeesemde broden. Zeven dagen lang moet jullie dan ongedeesemd brood eten. De eerste dag moet je als heilige dag samen vieren. Je mag dan niet werken. Elk van de zeven dagen moet jullie de Heer een offergave aanbieden. De zevende dag moet je opnieuw als heilige dag samen vieren en ook dan mag je niet werken. De Heer zegt tegen Mozes... zegt tegen de Israëlieten... wanneer jullie eenmaal in het land zijn... dat ik jullie geven zal... en je daar de oogst binnenhaalt... moeten jullie de eerste schoof... van, de gerste, van je gerstenoogst... naar de priester brengen. Daar komt hij. De priester moet de schoof zijn overstaan... van de Heer omhoog heffen... opdat die als offer zal worden aanvaard. De priester moet de schoof omhoog heffen... Op de dag na de Shabbat, op die dag dat de schoof wordt aangeboden, moeten jullie dan ook een eenjarig ram zonder enig gebrek als brandoffer aan de Heer opdragen. Eigenlijk heeft de Heer eeuwenlang de boodschap gebracht van de visualisatie. Je kon het gewoon zien. ook al hebben de Israëlieten eigenlijk nooit begrepen wat daar gebeurde, ze zagen al eeuwen weer voor David, dus bij Mozes is dat begonnen, pakweg een, een, een goede 1300 jaar, hebben ze 1300 jaar lang, hebben ze met Pesach bij de eerste omer een Gerstenschoof omhoog zien houden. Ze hebben 1300 jaar, hebben ze gehoord, geen gedezen brood. 1300 jaar hebben ze ook gehoord, bij Shavuot, de vijftigste omer, breng je weer brood met deze. Hoe komt het dan dat die discipelen dan nooit die link leggen? Ik moest eigenlijk denken, wat Yeshua vaak deed, vinger op de mond, vertel tegen niemand dat ik de Messias ben. Want er zouden verkeerde conclusies uitgetrokken kunnen worden. Zelfs op oma 40 trekken zijn eigen discipelen nog de verkeerde conclusies. Die zijn nog altijd in de gedachte, ja, hij is de Messias. Nu gaat hij het koninkrijk van God oprichten. Nu komt er een einde aan de Romeinse heerschappij. Nu komt er shalom op aarde. Nu gaat de wolf, die kan nu bij het lam verkeren. Nu komt de gerechtigheid. En dan is het eigenlijk net alsof achter heel die regie in één keer op Pinksterdag zegt, dat God zegt, tadaaa! Nog een keer, tadaaa! Want wat gebeurt er op dat, in dat Handelingen 2? Dezelfde verschijnselen, als in Exodus. Wolk, rook en vuur. En heel Israël is eigenlijk in een staat van shock. Ze zijn vol ontzag. Ik neem u even mee naar Exodus 20. Als je zo op internet kijkt. Dan zie je... ...dat het Joodse volk ervan overtuigd is... ...dat de allereerste Shavuot... ...op de berg Sinai plaatsvond... ...en dan wordt er zo leuk gezegd... ...op basis van tellingen in Exodus. Hebben jullie dat wel eens goed onderzocht? Eigenlijk staat er niet veel van beschreven. Ik kleef u mee... Er staat in Exodus 19, in de derde maand, precies op dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de sinai woestijn. Eigenlijk weet je hier niet veel meer te tellen. Als dat dezelfde dag is, en je bent twee maanden verder, dan ben je eigenlijk 56 dagen verder. En dan zijn ze ook nog drie dagen aan het wachten... ...als je het hele verhaal leest van Exodus 19. Dus eerlijk gezegd kan ik daar niet veel mee. Ik wil het wel geloven, maar... ...ik heb dan toch meer aanknopingspunten nodig. Wat voor mij wel erg belangrijk is, straks... ...om te vergelijken in Exodus 20... ...wat daar eigenlijk gebeurt... ...en wat er dan in Handelingen 2 gebeurt. In Exodus 20... Spreekt God al die woorden, de tien woorden die we kennen? Dat ga ik u niet voorlezen, dat kennen we wel. Maar wat ik u voor wil lezen is vanaf het achttiende vers. Heel het volk was getuige van de donderslagen en de lichtflitsen. Het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg afkwam. Bij de aanblik deinsden ze achteruit...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 Nou komen we eigenlijk aarde in de buurt. Bij wat straks handelingen 2 gaat zeggen. En handelingen 2. Ik heb net gezegd: God staat er in één keer, komt er net alsof het uit het niets. Komt God daar. tata. Maar de mensen die eeuwenlang. het verhaal van de cine hebben gehoord. ook al weten we dan misschien niet helemaal raad met telling die zien daar wel in één keer dezelfde verschijnselen als dat ze nu zien in handelingen 2. En ook al hebben ze eeuwenlang niet gehoord of niet precies begrepen wat Omer 50 inhield of wat Omer 1 inhield, ze hielden maar een gerstenschoven omhoog of ze brachten dat tarwe offer die twee broden, Het was voor hun toch wel heel erg vreemd dat daar in één keer de grond trilde. Dat ze vervuld waren met ontzag, dat er rook was, dat er vuur was. En dan ook nog een keer dat die eenvoudige discipelen gewoon tegen hen spraken in de taal die ze zelf kenden, die, die die discipelen nooit hadden kunnen uh, spreken. Met andere woorden, degene die hier de regie bepaalt, is wel God. En wat heeft Yeshua gezegd op omer 40? Jullie zullen mijn getuigen zijn... En ik zal met jullie zijn. Mij is gegeven alle macht. Hoor je eigenlijk in diezelfde woorden niet de hele identificatie van Yeshua met de vader op de Sinaï? Ik ben met jullie, zegt hij. Tot aan het einde van de, eeuw, van de eeuwen, tot aan het einde van de wereld. Je ziet daar eigenlijk Yeshua's zegenende handen, maar je ziet daar ook Yeshua's machtige handen. En wat hij ook opdraagt om anderen te leren, om getuigen te zijn, om anderen te leren alles wat hij geboden heeft. Met andere woorden, hij doet het voorbereidende werk voor Omer 50. En wat gebeurt er op omer 50? Nu ja. zijn we er eindelijk. Daar wordt het grote verhaal verteld van de opstanding. Ja? Ja? Maar dat zei ik net. Als we nou eens... naar handelingen 2 gaan... de Heilige Geest wordt uitgestort... Dus die spreken al die talen. En wat zeggen sommigen? Ach joh, hier is niet veel aan de hand, die mensen zijn gewoon dronken. En dan staat Petrus op, en Petrus die begint in heel zijn toespraak te vertellen dat het helemaal niet zo is. En die gaat, die, die gaat eindelijk de boodschap brengen van A tot Z dat Yeshua is opgestaan. En dan zie je wat eigenlijk het vervolg was van handelingen 1. Wat zij als hun grote taak zagen... ...die ze zelf van de Heer ontvangen hadden. Wij moeten getuigen zijn van zijn opstanding. Wij hebben het gezien. En nu is het onze taak om dat door te vertellen. Ja. ja. Maar eigenlijk komt er nog meer... Want uiteindelijk, die opstanding, die bewijst iets. Die bewijst dit, ik neem je mee naar handelingen 2. Uh, ik lees even vanaf het vierde vers. David is weliswaar niet naar de hemel gestegen, maar toch zegt hij, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, totdat ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Yeshua, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. God heeft laten zien, diegene die op omer 1 al eeuwenlang 1300 jaar is omhoog gehouden, dat is mijn Messias. Dat is ons geloof. Daarom, is, daarom volgt op omer 1, omer 50, als op hem ons geloof bouwen, is 1 en 1, 2. Dus wat God eigenlijk visualiseert, als je in omer 1 gelooft en in omer 50 en daarmee eigenlijk mijn zoon aanvaardt als de Messias... dan, heb je, dan heeft hij jouw geloof, dan heeft ons geloof... de basis die God al eeuwenlang gewild heeft. Die hij zo eenvoudig voor heeft gehouden... dat het kind het eigenlijk kon begrijpen. Je kunt je dan nog afvragen... Waarom moest, waarom moest het eigenlijk wachten tot pinksteren? Had dat niet meteen gekund? Want hier in omer 40, handelingen 1, zegt hij nog tegen zijn discipelen... Wacht, ga naar Jeruzalem en wacht... totdat de Heilige Geest over jullie komt en dan zullen jullie getuigen. Had dat niet meteen gekund? Waarom nog zo lang wachten eigenlijk... Ja. Je hebt kracht nodig, ja. Maar oké, okay, dat had hij toch dat had hij toch meteen kunnen geven, hè? Ja, oké. Okay. Ja. Kijk, hè, die die betekenis van die zeven keer van die zeven keer zeven weken van die zeven weken. Zeven keer zeven dagen is voor God gewoon heel belangrijk. Het getal zeven, daarmee laat God ook weer steeds zien van een volgetal, een heilig getal. Daarmee laat hij eigenlijk zien van, voor mij is Omer één, zo maakt, Ik wil dat nog een keer herbevestigen door zeven keer zeven dagen. Als hij nou door God is aangesteld als de Messias, dat zegt nu Shavuot, dat zegt handelingen 2. Dan is het o zo belangrijk om te zien wat het nu eigenlijk inhoudt, dat wij dan ook dienaar zijn. Wij worden op Shavuot dienaar genoemd. Op zijn dienaren stort hij zijn geest uit. Van zijn dienaren verwacht hij dat die de getuigen zijn van zijn opstanding. Ja, zegt u, dat weten we wel. Maar wie van ons doet dat nog? Dat dacht ik voor mijn eigen persoonlijk leven ook nog eens aan. je kunt getuigen en wees daar maar eens heel eerlijk over hoeveel getuigen wij eigenlijk als ik met Wim praat over mijn geloof of als jij met je vader praat over je geloof of hier onder elkaar getuigen je dan tegen hoeveel mensen getuigen wij Ongelovige mensen. Dat is een hele harde vraag, eventjes. Iets wat in handelingen heel gemeengoed was, is voor ons vandaag de dag eerlijk gezegd misschien helemaal niet zo gemeengoed goed. En dat moet misschien wel tot onze eigen beschaming zeggen. Wat zien we eigenlijk in handelingen elke keer gebeuren? Ze gaan er vrijmoedig op uit. Ze zijn niet bang. Ze getuigen van hun geloof. Ze zijn zelfs blij dat ze smaad kunnen dragen. Als ze gevangen genomen worden en ze worden gegezeld... dan houden ze er niet mee op. Nee, ze gaan gewoon door... En de Heilige Geest, die werkte mee, staat er elke keer, die werkte mee door tekenen te doen ten goede. En daardoor groeide de gemeente. Maar nogmaals die vraag, hoe zit dat dan bij ons? Je kunt over veel aspecten van je geloof, kun je spreken. In, in onze kring hier, hebben wij ontdekt hoe belangrijk het is dat God ons zijn geboden heeft gegeven. Daar kun je vol van zijn. Kun je zeggen, hé, hey, dat heb ik vroeger nooit gehoord. Daar kun je blij om zijn. Maar in principe, in de allerdiepste basis, geeft Yeshua ons niet de opdracht hier om getuige te zijn van de geboden. Hij zegt wel, leer anderen de geboden. Lezen ze alles wat ik jullie heb opgedragen, dat ze ook mijn discipelen zijn. Maar hier in Handelingen krijgen wij bij Shavuot de opdracht om getuigen te zijn van zijn opstanding. Wij zijn eigenlijk misschien door alle eeuwen heen er zo aan gewend geraakt, er zo aan vertrouwd geraakt, dat hij is gestorven voor onze zonde. Hij is opgestaan en dat kun je eigenlijk misschien wel heel makkelijk zeggen. Maar hoe bijzonder moet het wel niet geweest zijn voor de discipelen. Voor de mensen die hem levend hadden gezien en die wisten, hé, hey, hij heeft er aan het kruis gehangen, hij is dood. En die nou in één keer met wat horen, hij is opgestaan. Zat het misschien allemaal met omer 1 niet gehoord? Of tussen omer 1 en omer 50? Maar in één keer gebeurden er te veel gekke dingen. En horen ze dat op die chavot de boodschap. Hij is wel degelijk opgestaan. Ik dacht eigenlijk, hele boek handelingen. Is voor ons vandaag de dag, denk ik, een nieuw begin. Dat wij weer opnieuw moeten leren om getuigen te zijn, heel specifiek van zijn opstanding. Maanden geleden heb ik een keer met u gesproken over Handelingen 7 en 9, de vraag van Paulus, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Want in handelingen 7 hield Stefanus zijn reden. En die was de joden van, waar die eigenlijk tegen sprak. Die waren zo vervuld van hun eigen gelijk. En dat Yeshua nooit de redder kon zijn. Die waren zo vervuld van noem 7. de geboden, dat Stefanus eigenlijk tegen hun, tegen hun zei, jullie, jullie weerstaan altijd de heilige geest. En toen Paulus dat doorhad in handelingen 9, dat hij werd wakker geschud, was zijn eerste vraag, en heer, wat wilt u dat ik doen zal? Hij was eigenlijk totaal uitgekaart. Zijn hele levensvisie was weg. Drie dagen moest hij blind zijn. En het eerste wat hij deed, hij verkondigde meteen de opgestaande Yeshua. En elke keer dat de apostelen in handelingen aan het woord zijn, is het elke keer getuigen van, deze is echt de vervulling van de profeten, hij is opgestaan. Ik wou u nog meenemen naar handelingen 5. Het 32e vers. In dat hoofdstuk zijn discipelen gevangen genomen. Je kunt dat lezen vanaf het 17e Vers. Dat is even dat punt wat Louis net zei, van de Sadduzeeën. Die waren daar boos dat uh, gesproken werd over de opstanding. Die Sadduzeeën, die geloofden helemaal niet in de opstanding. De wel. Ik zei net, dat is eigenlijk het meest lachwekkende nog aan het geheel. Want de fariseeën, die hadden een heel andere telling... En dat is, vind ik eigenlijk heel vervelend wat er ook in Messiaans Jodendom vandaag de dag plaatsvindt... ...dat er een heel andere visie is op het tijdstip van Omer 1. Er wordt in Messiaans Joodse gemeente wordt er de leer verkondigd dat Omer 1 plaatsvindt op de tweede Pesachdag fariseeën deden dat eigenlijk ook al de sadduzeeën niet als je daar eigenlijk naar kijkt is dat een ontkrachting van wat er plaatsvindt op omer 1 dat Yeshua is opgestaan als je dan vandaag de dag kijkt naar een Messiaans-Joodse gemeente soms, waar Omer 1 dus ook volgens hun visie begint op Pesach 2, dan ontkracht je eigenlijk de hele opstanding van Yeshua, maar zie je ook niet meer de link tussen de opstanding tussen Omer 1 en Omer 50. Zeg je? En dan kun je dus allerlei filosofieën ophangen over dat iets tarwe is en gerst en daar alles achter zoeken. Maar de werkelijke betekenis ontga je helemaal. Ik zal je voorlezen. In handelingen 5, 32e vers. De discipelen zeggen, daarvan, dus van die opstanding, getuigen wij. En daarvan getuigt ook de heilige geest die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Dat is eigenlijk de prediking van Shavuot. Het moet komen tot een opnieuw dienstbaar zijn van ons aan de opdracht die Yeshua ons gegeven heeft. Kunnen allerlei mooie visies hebben. Maar als we uiteindelijk niets doen wat God zegt. zijn we eigenlijk helemaal geen Evert-Jabé. Zijn we helemaal niet dienstbaar. En daar is dan ook de grote link. die we opnieuw terug mogen leggen. met Exodus 20. Wat heb ik net voorgelezen? God die creëert die hele atmosfeer om ons met ontzag te vervullen, opdat wij niet zondigen. We denken misschien zo makkelijk niet meer zondigen. Dat is absurd, dat bestaat niet. We zijn toch zondaar tot onze dood? En er staat toch ook beschreven in de Psalmen dat hij weet wat er van zijn maaksel is te wachten. Het is toch niet mogelijk dat er geen zon daar zijn, dat we niet, niet meer zon daar zijn? Het is maar hoe makkelijk we over de zon denken. Je kunt moeilijk denken over zonde, maar je kunt ook makkelijk denken over zonde. Dat is ook wel een heel groot verschil, wat in het Nieuwe Testament gezegd wordt, hoe apostelen spreken over zonde. Onze basishouding hoort te zijn, zoals Johannes dat zegt, als we geloven, dan zondigen we niet. Zondigen we, dan zijn we eigenlijk, volgen we eigenlijk de duivel. De feesten, Shavuot, is ons gegeven dat we echt in alle omstandigheden dienaar van God zijn. Ook als je zo'n slechte relatie hebt gehad, jarenlang met je moeder. Is de vraag, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Hoe moet ik daarmee omgaan? En je getuigenis was, de Heer helpt... De Heer is echt goed. Wat we ook hebben meegemaakt in ons leven. Yeshua is echt opgestaan. En wat de bedoeling is van God, is net als op de Sinaï en net zoals bij Shavuot, om ons te vervullen met ontzag. En om te weten, ja, ik wil echt. Voor deze God leven. Ik wil niet meer dat er zonde in mijn leven is. Ik wil het opruimen. Ik wil het goede doen. Ik wil Hem lief hebben. Ik wil met ontzag vervuld zijn voor deze God. Want deze God heeft laten zien dat er een oplossing is voor het hele probleem van zonde. Deze God heeft laten zien dat er een oplossing is. Voor alle levensproblemen. Deze God heeft laten zien. Dat hij de opstanding is. En het leven. Deze God heeft laten zien. Dat we echt helemaal. Voor hem. Moeten gaan. Amen.